Uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Zo in het Radio 1-journaal meer over een speciale belasting in Frankrijk op energiedrankjes. Nu krijgt u het NOS-journaal van Mark Visser. PvdA-leider Samsung hoopt dat er voor de algemene financiële beschouwingen in de Tweede Kamer van volgende week een belastingplan ligt waar voldoende steun voor is bij de oppositie. Sinds gisteren praat minister Dijsselbloem met VVD, PVDA en de oppositiepartijen CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en 50 over aanpassingen in de kabinetsplannen voor volgend jaar. Samsom zegt dat er geen harde deadlines zijn, maar volgens hem voelden de onderhandelaars met z'n allen de urgentie om er snel uit te komen. Hij ziet mogelijkheden groot begrotingsakkoord over de gehele begroting met alles erin. Ik denk ook niet dat dat mogelijk is. Hoorde ik vorige week te veel verschillende wensen ook van oppositiepartijen over. Maar als je nou kijkt naar een aantal dingen waar gezamenlijke wensen ligt. Een aantal investeringen willen een aantal partijen allemaal doen. Een uh, aantal partijen willen graag dat het lastenbeeld voor gezinnen iets verandert. Iets verbetert, beter gezegd. Een aantal partijen willen ook een vergroening van het belastingstelsel. Ik denk dat daar uh, mogelijkheden zijn ja. Maar de PvdA herhaalt dat er weinig mogelijkheden zijn om iets te veranderen aan de 6 miljard aan extra bezuinigingen. De effectenbeurzen trekken zich weinig aan van de politieke crisis in het Amerikaanse congres. De beurzen op Wall Street zijn hoger geopend. De Dow Jones opende 0,1 hoger. Mogelijk speelt een rol dat beleggers de shutdown al hadden verwacht. Desondanks zijn investeerders er niet gerust op. Als dit a long time gets into the debt limit fight which i happen to think is coming this then gets prolonged we lose veel gdp probably at the rate of 2 10 to 1% a de gevolgen op de lange termijn kunnen wel nadelig zijn denken ze het is het Amerikaanse congres gisteren niet gelukt om een akkoord te bereiken over de Amerikaanse overheidsfinanciën daardoor zijn vanochtend veel overheidsdiensten gesloten omdat er geen geld meer van de federale overheid komt de Senaat wees vandaag een voorstel om onderhandelaars aan te wijzen af. Door een stroomstoring in een datacenter op Schiphol... is een aantal Nederlandse sites onbereikbaar. De storing bij het bedrijf EasyNet begon vanochtend. Hoeveel sites zijn getroffen is niet bekend. Verschillende bedrijven melden via Twitter dat hun site onbereikbaar is. Ook klagen ondernemers dat ze omzet mislopen... omdat mensen geen bestellingen kunnen plaatsen. Zo kan een hotel geen online reserveringen opnemen. Tot wanneer de storing duurt, is niet duidelijk. Volgens EasyNet zijn technici bezig met het oplossen van het probleem. Door de stroomstoring is het bedrijf telefonisch niet bereikbaar. Het lid van de Russische band Pussy Riot, dat ruim een week geleden in hongerstaking ging, is weer begonnen met eten. Het hebben de gevangenisautoriteiten gemeld. De zangeres zou in goede gezondheid zijn. Volgens haar man lag ze de afgelopen dagen in een ziekenhuis van het kamp Mordovia, zo'n 450 kilometer van Moskou. De vrouw ging in hongerstaking om te protesteren tegen de slechte omstandigheden waaronder ze wordt vastgehouden. Pussy Riot-lid zit een celstraf van twee jaar uit. Ze werd veroordeeld voor het zingen van een protestlied in een kerk tegen president Poetin.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 Ja, dat is mooi. Hoe is het met de avondspits? Nou, het is toch nog een drukke avondspits geworden. Vooral rondom Utrecht en Rotterdam, want er zijn een aantal ongelukken gebeurd. Deze files springen eruit en er hoort ook de Afstuidijk bij, want die is richting Friesland dicht. Dan heb ik het over de A7. Op de Afstuidijk is een ongeluk gebeurd met een personenauto en een vrachtwagen. De traumahelikopter is ingeschakeld, dus het gaat nog wel even duren voordat de Afstuidijk in noordelijke richting weer open is. Het verkeer vanuit de Randstad naar Friesland kan dus het beste omrijden en wel langs Almere en Lelystad, dus door de op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar... staat tussen Oudekerk aan de Amstel en Badhoevedorp 8 kilometer. Er is ook iets gebeurd daar, een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. En een ongeluk op de A12 richting Den Haag. Tussen Bodegraven en Zevenhuizen staat daarom 9 kilometer. Slimme ondernemers gebruiken tel voor het zakelijk. Zoals... Walter van der Velde Jonkers van Van der Velde Rioleringsbeheer. Wie had dat gedacht? Van een man met een schep...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 En 1 gigabyte data hoef je niets meer te missen. Nu vanaf 25 euro per maand. Ga snel naar Vodafone.nl/next. Deukje? Ja. Welk deukje? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl Autoherstel.nl. Vertrouw de volgende, snel. ABS Autoherstel. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. NOS Radio 1 Journal. Lucella Carrasso. Zeven minuten over zes. Ajax speelt vanavond de tweede wedstrijd in de Champions League tegen AC Milan. De vorige keer dat deze twee clubs elkaar troffen, drie jaar geleden, gebeurde dit. Doelpunt Toby al de wereld. Ajax op 2-0. Commentator Andy Houtkamp was er toen bij. Vanavond ook. Straks beschouwen we met hem voor. Licht uit, deuren dicht. Sinds middernacht zijn veel Amerikaanse overheidsdiensten gesloten, doordat er geen akkoord is gekomen over de begroting. Er is geen geld meer. Een ambtenaar in New York die niets meer te doen heeft, baalt daar enorm van. Ik ben really, I'm really annoyed at it and very disappointed in. And... In de the outside, I can't come to an agreement. Ook veel Nederlanders die in Amerika wonen, vinden het van de zotte, zegt consul Geert Visser in Houston. En het, eigenlijk, het verhaal is eigenlijk: jongens, we zijn we mee bezig met z'n allen? Uh, dat is uh, gebeurd. Ik hoorde net dus dat de NASA ook gesloten is. Dus het is uh, geen prettig verhaal meer. En Visser krijgt er zelf vandaag ook mee te maken. Ik moet zo meteen reizen en ik herinner een telefoontje van een collega van mij van. Uh, Geert, die anderhalf uur die je uitgetrokken hebt om te wachten op het airport... maakt er maar drie uur van. Want de lijnen zijn ongelooflijk in verband met de security. Dat is ook verder al employers zijn. De Nederlanders die Visser spreekt als consul vertellen hetzelfde. We hadden toch een beetje een zondagochtendsfeertje, moet ik zeggen. Dat er niet heel veel mensen gewoon rondlopen... Ik sta hier voor een federal building, een ministerie. Lampen zijn allemaal uit. Ik zie één man op de tweede verdieping, die is zijn dus tas aan het inpakken. Letterlijk steekt zijn laptop in een tas, kan ik zien. Dus er is nu nog een beetje beweging hier vanochtend. Ambtenaren zijn nog de één ochtendje naar hun werk moeten komen. Dan kunnen ze hun laatste mails, essentiële mails, kunnen ze nog versturen. En kunnen ze hun, ja, hun afwezigheid mail kunnen ze instellen. Nog eventjes plantjes water geven en dan is het wegwezen. En dat was onze correspondent Wessel de hij was op de mol in Washington een uurtje geleden. Hij vertelde ook dat een uitweg nog niet direct in zicht is. Want de onderhandelingen tussen de Democraten en de Republikeinen zitten muurvast. Er is nog wel gisteravond nog echt een allerlaatste poging gedaan, natuurlijk, om, om te gaan onderhandelen. Maar. ...democraten gaan daar gewoon niet op in... ...en hun belangrijkste reden daarvoor is... ...van de democraten in de senaat en ook de president die zeggen... ...ja, de tactiek die staat ons gewoon niet aan. Hè. Ze voelen zich gechanteerd met, met zo'n government shutdown. Op die manier willen ze niet onderhandelen. En, en, en zegt Obama ook, als ik nu zou gaan onderhandelen... ...dan, dan ben ik over een paar weken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 Frankrijk wil het drinken van energiedrankjes, zoals Red Bull, tegengaan. Want die drankjes zouden veel gevaarlijker zijn voor de gezondheid dan mensen denken. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Franse regering verontrustend noemt. Ron Linker, onze correspondent in Parijs. Ron, euh, zijn de, de Fransen erg van die energiedrankjes? Zijn die populair daar? Het nou, is nog net niet zo populair als wijn, eh, Lucella, maar jaarlijks wordt er in Frankrijk toch zo'n 40 miljoen liter van dat soort pepdrankjes verkocht. Eh, de verkoop van marktleider hier in Frankrijk, dat is Red Bull, die is in 2012 vorig jaar met maar liefst 40% gestegen. En dat is natuurlijk voor die onderzoekers ook eh, het verontrustende aan de hele situatie. Ja, want wat kwam er uit dat onderzoek? Wat zijn de gevolgen ervan die onderschat worden? Nou, het belangrijkste advies is dat dit onderzoeksbureau van de Franse overheid consumenten afraadt om uh, die energiedrankjes met bijvoorbeeld cafeïne erin te combineren met alcohol en uh, fysieke inspanningen. Zoals zegt deze onderzoeker wel eens gebeurt in een discotheek. In discothèque bijvoorbeeld, de consumatie van deze boissons désenergisantes. kan heel probabilistisch zijn aan een activiteit fysiek. aan een ambiance chaude en aan de consumatie van alcohol. En daarvan cumuleren we veel risico's. Het is een optelsom van een aantal risico's. De belangrijkste is, zegt deze onderzoeker, dat je hart het misschien opgeeft. en dat je dan een hartstilstand krijgt. In Frankrijk hebben ze 250 klachten bestudeerd van het afgelopen jaar. Dus mensen die na het drinken van die pepdrankjes last kregen van hun hart. ...paniekaanvallen vertonen, nervositeit, epilepsieaanvallen ...en ook een tragisch geval van een meisje van 16... ...dat inderdaad in een discotheek aan het dansen was... ...alcohol en pepdrank combineerde en een hartstilstand kreeg en overleed. Uh, uiteraard kun je dit soort gevallen, zegt de commissie... ...niet rechtstreeks toeschrijven aan die pepdrank... ...maar mensen die vanwege allerlei erfelijke factoren... ...bijvoorbeeld daar meer bevattelijk voor zijn... ...die lopen wel een hoger risico. En wat wil de regering daar dan aan doen... ...om dat gebruik van die drankjes tegen te gaan? Ja, precies. De discussie begint hier hè, over hoe je dat gedrag moet ontmoedigen. En dan, zoals je dat wel vaker in Frankrijk... heb je het dan al heel gauw over accijnzen en belastingen. De partij Socialist wil 50 eurocent per liter... van dat soort pepdrankjes gaan vragen. Dus nou 10, 20 cent per, per blikje. Maar goed... De regering heeft al laten weten daar eigenlijk niet zo happig op te zijn. Want eenzelfde soort maatregel is vorig jaar al door de rechter afgewezen. Dus ze willen niet nog een keer op de vingers getikt worden. Dus wordt er ook naar alternatieven gekeken. Bijvoorbeeld eh, dat dit soort dranken geen sportevenementen meer mag sponsoren. Dus minder belangstelling ervoor is. En er moet een verbod komen voor minderjarigen. Goed, zover is het nog niet. Maar dit rapport heeft wel de discussie in Frankrijk op gang gebracht. Rotron Linker, dank voor jouw bericht vanuit Parijs. Er komt minder geld voor ambassades van Nederland in het buitenland. Dat betekent ook minder bezoek aan Nederlandse gevangenen door diplomaten. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken liet dat vandaag aan de Tweede Kamer weten. Dominee Peter Middelkoop is van de stichting Epafras. Zeg ik dat zo goed, meneer Middelkoop? Ja, dat klopt. Ja, u, u bezoekt jaarlijks, of uw stichting jaarlijks ongeveer 1800 uh, gevangenen in het buitenland. Weet u al wat dit gaat betekenen voor, voor de gevangenen? Ja, nou ja, dat betekent natuurlijk toch dat er uh, minder... Uh uh, een situatie minder uh, gemonitord wordt. Dus dat er minder, uh, ja, min, minder uh, aandacht voor ze is. En dat de kans op uh, ja, dat de incidenten misschien toeneemt. Want hoe vaak wordt een gedetineerde nu gemiddeld bezocht in het buitenland? Uh, door de Nederlandse, door vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid twee keer per jaar. Dat is de norm die ze ha moeten hanteren. Dat is wat ze zelf zeggen dat ze dat doen. En dat doen ze omdat ze uh, de, uh, zeg maar de rechtgang in het land willen uh, bewaken... dat iemand een eerlijk proces volgens de regels van dat land uh, krijgt. En ten tweede dat ze dus toezien op de humanitaire omstandigheden in de gevangenissen. Dat is wat ze zelf als doelstelling voor hun eigen bezoeken hebben geformuleerd. Ja, en, en krijgt de gedetineerde daarnaast ook bezoek van uw stichting? Of uh, wordt u ingehuurd door Buitenlandse Zaken om een van die twee bezoekjes af te leggen? N nee, dat, dat is wij, wij zijn ingehuurd, nou ja, wij krijgen subsidie van buitenlandse zaken om de bezoeken af te leggen op verzoek van gedetineerden. Dus wij gaan niet naar alle gedetineerden, terwijl de, de vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid gaan naar alle gedetineerden. Net zoals de vrijwilligers van Reclassering Nederland en uh, wij, de vrijwilligers die voor ons reizen, gaan wij op verzoek van de gedetineerden bij hen op bezoek. En blijft dat wel bestaan of gaat die geldkraan ook dicht? Ja, dat, dat moeten we natuurlijk afwachten. Ik hoop dat het doorgaat. Uh, en en, en ja, Voor volgend jaar geloof ik dat, dat de kans groot is. Want we staan op de begroting van BZ... Uh, dat, uh, voor hetzelfde subsidiebedrag als het afgelopen jaar. En uh, reclassering ook. Uh, dus uh, ja, ik heb enig vertrouwen in dat het doorgaat. Maar ik weet natuurlijk niet over hoe het... In de, want dit gaat niet om bezuinigingen voor één jaar... maar om, om meerdere jaren. Ja, want, want als je kijkt naar die bezoeken van die diplomaten... Hè, het moet meer vervangen worden. Door, door een telefonisch spreekuur. Wat, wat heeft u daarop tegen? Nou, eh. Uh, uh... Stel zich voor dat uh, die twee Nederlandse uh, uh, mensen van Greenpeace... die daar in de gevangenis zitten... dat die per telefoon zouden moeten bellen met de Nederlandse ambassade... om door te geven hoe hun situatie was. Hoe zou, ver zou uh, zouden zij vertrouwen uh, dat wat ze bespreken met de Nederlandse uh, diplomaten... dat dat ook echt vertrouwelijk is? Ik wordt de... dat wordt afgeluisterd? Ja, precies. En, en je gaat ook niet zomaar dat, uh, zomaar dat vertellen. Dus ik denk dat het directe contact veel meer mogelijkheid biedt... Om, om je vrijheid uit te spreken dan wanneer je dat via een telefoon moet doen. En... Uh, en laten we maar zeggen dat als je dat, zoals in Duitsland waar meer dan 400 Nederlandse gedetineerden zitten, waar je dan met in spreekt, moet je ook maar afwachten of in elke gevangenis de gelegenheid bestaat om jou te bellen. En geeft het ook meer druk misschien als je aanwezig bent als diplomaat om, om te laten zien aan die gevangenis van let op, we, we houden wel in de gaten wat hier gebeurt? Ja, natuurlijk. Dat, dat, dat is niet te veronachtzamen. Zeker in landen buiten Europa. Daar speelt toch nog altijd de, de, de, de interventie van de Nederlandse diplomatieke dienst een, een rol. Ik bedoel, de, de, de, je spreekt daarmee heel duidelijk uit: van wij maken ons bezorgd over wat er gebeurt in de gevangenis. En eh, indirect kun je zeggen, draagt het ook bij aan de uh, verbetering van de omstandigheden in die gevangenis. Uh, voor ook de lokale bevolking. Want uh, als, als, waarom zou de gevangenisdirecteur de Nederlanders beter behandelen? En, uh, hij moet eigenlijk iedereen in die gevangenis beter behandelen. En dat is natuurlijk ook waar waar je dan op in gaat steken. Ja, hoewel sommige partijen misschien zullen zeggen in de Kamer... dat is onze taak niet. Nee, nou ja, Nederland heeft wel gezegd... dat zij zich in willen zetten in de hele wereld... voor uh, mensenrechten, situatie... en, en, en uh, verbetering van situaties, van onrecht en dergelijke. Dus uh, ja, uh, de, waarom zouden ze, de, dit valt daar indirect ook onder. Nou, is, is het al doorgedrongen tot gedetineerden die in het buitenland zitten? Heeft u er mensen al over gehoord die zeiden... hier zijn we helemaal niet blij mee? Nou nee, dit is natuurlijk een hele recente ontwikkeling. Er, was wel, er waren wel geruchten dat er minder bezorgde zoeken zouden worden afgelegd. Maar ja, concreet is het nu, nu natuurlijk pas dat, dat de minister dat als een beleidsvoornemen uitspreekt. Ja, en uw organisatie kan niet een deel van die functie van de diplomaten overnemen? Nou, wij kunnen natuurlijk uh, wel signaleren. Dus, dus als wij meemaken dat er in een bepaalde gevangenis de situatie erg slecht is, dan zullen wij dat ook zeker doorgeven. Dat doen we nu al. Maar uh, uh, wij, nogmaals, wij gaan dus niet bij iedereen op bezoek. Wij gaan wel uh, bij bepaalde mensen in bepaalde gevangenis op bezoek, maar dat is op verzoek van een gedetineerde zelf. Je, je zou je kunnen voorstellen dat straks gedetineerden speciaal een gesprek met een reclasseringsvrijwilliger of met een vrijwilliger van onze organisatie gaan aanvragen alleen maar om uh, zeg maar dingen door te geven. Ja. Dus dat, dat dat wij eigenlijk gevraagd worden om meer op bezoek te komen. Maar dat vind ik eigenlijk een oneigenlijke reden... want uh, iemand moet in vrijheid met iemand uh, van de geestelijke verzorging kunnen spreken. Begrijp ik. Dus u krijgt hoe dan ook, ook met de gevolgen hiervan uh, te maken. Meneer Middelkoop, ik dank u wel voor uw, uh, voor uw reactie op het uh, nieuwe beleid van de minister. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Dag. Toch nog een flinke avondspits geworden, Dennis mooi. Ja, dat klopt uh, zeker. Maar uh, het drukste moment uh, ligt alweer wel achter ons. Uh, er staat nu 140 uh, kilometer en we komen van zo'n 180 bij elkaar opgeteld. De Afsluitdijk, Ja, daar is een ernstig ongeluk gebeurd. En richting Friesland is de weg uh, voorlopig dicht... Um, Rijkswaterstaat verwacht dat de weg pas rond een uur of acht vanavond weer vrij is. Um, verkeer vanuit de Randstad richting Friesland kan dus het beste omrijden. En wel langs Almere en Lelystad, dus door de Flevopolder. Op de A9 richting Alkmaar staat voor Bad 5 vijf kilometer door een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn weer open. En op de A12 bij Utrecht richting Den Haag staat voor het knooppunt Oude Rijn 4 kilometer. A12 verder naar Den Haag tussen Nieuwebrug en het Gouwe Aquaduct. 10 kilometer door een uh, ongeluk, maar hier is uh, de weg weer vrij. En er staat een kapotte vrachtwagen op de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen Soesterberg en het weer 7 kilometer. Eén rijstok is er dicht. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Ja, met het Kinderboekenbal opent vanavond de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is klaar voor de start. Het gaat over sport en bewegen. Dorothee Kras van de Utrechtse Kinderboekwinkel. Goedenavond. Hoi. Zijn, zijn, zijn boeken over sport uh, tot nu toe populair bij kinderen? Uh, jawel. Ik geloof dat er al veel series zijn met sportboeken die al heel veel, ook zonder de Kinderboekenweek, gelezen worden. Maar het is wel heel leuk dat ze door de Kinderboekenweek weer eens extra onder de aandacht in de schijnwerpers komen. Want je hebt bijvoorbeeld de Effies over een kindervoetbalteam? Ja, ja, precies, van Vivian Hollander. Hè. Zij schrijft een aantal sportseries, heeft zij. Ze is echt een goede sportschrijfster. En zij heeft een, de Effies over voetballen, maar ook de series voor, over uh, Pip, die heel veel wil dansen. En het leuke is, haar boekjes zijn voor kinderen, echt voor beginnende lezers. In groep 4 kinderen die net het lezen onder de knie hebben gekregen. En daar zijn het echt aantrekkelijke verhalen voor ja, en vandaag werd bekend dat de verkoop van kinderboeken het afgelopen jaar met ruim 2% gegroeid is. Dat is niet. Ja, dat dat, kan ja dat, nou ja, goed. Iedereen roept steeds de boekenverkoop loopt juist terug, maar dat is bij kinderen niet zo in ieder geval. Herkent u dat ook een beetje een beetje een beetje over ik, ik. beetje we hebben een over een beetje en beetje een beetje een gezellige winkel waar veel mensen komen en uh, dat dat loopt inderdaad goed. Ik denk dat een beetje dat het, jaar van het voorlezen is, ...dat het, het belang van voorlezen extra onder aandacht is gebracht... ...en toch al steeds meer doordringt bij uh, ouders, grootouders. Ja, want nee, er zijn ook, de... ook steeds meer onderzoeken he, die in het nieuws komen... ...dat als kinderen worden voorgelezen, die woordenschat ja. in groep uh, 1... ...als ze in groep 1 komen, veel groter is dan uh, kinderen die niet worden voorgelezen... ...en dat ja. je die achterstand ook bijna niet meer inhaalt. Nee, ja, het belang van, van voorlezen was ook altijd wel bekend... ...maar het is nu, wordt nu eigenlijk steeds beter en duidelijker in beeld gebracht... ...van wat het met kinderen doet... Inderdaad en als inderdaad je... voorgelezen worden en zelf boeken lezen een enorme belangrijke bron is voor de ontwikkeling van je woordenschap. Ja, en als je ook uh, kijkt naar, naar de boeken van het afgelopen jaar, wel, welke hebben het goed gedaan? Ja, wat, een boek wat het natuurlijk heel goed heeft gedaan, heeft ook een veel gekregen. Dat is natuurlijk het boek Nederland van Charlotte de Maton. En dat is toevallig een boek... Uh, Alleen maar plaatjes? Om lekker eens kijken, ja precies, maar wel geweldig om... Dat is echt een boek van mensen van 3 tot 90 jaar, van kunnen genieten. En dat is natuurlijk toch wel, die kijk- en zoekboeken, die zijn ook erg populair. Maar ook uh, de, de serie van Adriaan G. Fonteinen, van Jeff Kinney, die loserboeken. Van, sorry, dat stond ik zegt. Uh, Jeff Kinney, dat is die, dus die serie van het logboek van een loser. Ja. Dat is ook een erg populaire serie, die veel verkoopt. Ja. En welke en... kinderboeken tipt u voor de komende tijd? Stel dat er luisteraars zijn die zeggen: Ik, ik zoek nog iets voor mijn kind, of kleinkind, of een buurjongetje, meisje. Ja, binnen het thema van de kinderboekenweek is uh, het boek van Joshua Douglas... De Verschrikkelijke Badmeester. Een ontzettend oh. uh, leuk en gezellig boek. De Verschrikkelijke Badmeester, ja. Maar het loopt goed af, begrijp ik. Het loopt, ja. Nee, de badmeester... ja, dat gaat nu niet kloppen eigenlijk. Het moet af. <lacht> het blijkt toch een maar... goed mensen te zijn, die badmeester. Het loopt goed. Ja, nou, dat... <lacht> Dan moeten we het gaan doen. <lacht> nee, maar dat is een hele leuke in dit, in dit thema van de kinderboekenweek. Uh, voor kinderen van een jaar van negen... Uh, wat ook uh, leuk is, nou, we hebben, ik heb al genoemd, die boek is van Fieske van Hollanden in dit thema van de kinderboekenweek. Marnie uh, die opslag... Juliette de Wit hebben een leuk boek gemaakt, Surfclub Club Code Rood. Ook één keer die goed bij het thema aansluit. Nou, dat en zijn uh, een paar mooie suggesties. Morgen gaat het van start door het Kras van de Utrechtse kinderboekwinkel. Dank u wel. Graag gedaan. Goeie naam.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 Then we will remember things we said today. Things we said today, we de Beatles in 1964. de achterkant van een Hard Day's Night. Toen hadden we nog een achterkant. We gaan naar het voetbal. Andy Houtkamp, Houtkamp. Andy. Andy. Hallo, ook ja, nog steeds met achterkant. He? Met achterkant, nou gelukkig maar. Zeg, jij maakt je op voor uh, een interessante wedstrijd in de Arena vanavond? Ajax ja, krijgt de AC Milan op bezoek. Ja, een mooie uh, affiche, zoals dat zo mooi heet. Hè? Uitverkocht, al tijden. Ja. En uh, dat wordt uh, spannend. Ja, ja, echt. Want ik denk dan even aan die wedstrijd tegen Barcelona: 4-0. Ja, ik denk toch dat we vanavond een ander soort wedstrijd krijgen. Overigens uh, was het in Barcelona. Dat scheelt ook wel eventjes. Uh, maar toch, Ajax heeft een goede generale gehad. Afgelopen weekend 6-0 gewonnen van Go Ahead. AC Milan staat negende in de Serie A. Heeft, uh, laat ik even de positieve dingen eruit ja, halen. Nee, ja, <laughs> Heeft uh, geen Kaka, geen El Sharawi. Dat, die zijn allebei geblesseerd, geblesseerd. Zijn twee belangrijke spelers. Natuurlijk wel Balotelli. En Nigel de Jong en Urbi Emanuelson. Dat zijn uh, toch twee jongens. Uh, ik denk niet dat uh, Emanuelson speelt, maar toen de Jong is goed op dreef bij AC Milan. En ze hebben uh, ruim een maand geleden nog tegen PSV gespeeld. 1-1 uh, gelijk en 3-0 gewonnen. Dus het, uh, het kan best spannend worden. En dan denken we natuurlijk nog heel even snel terug aan 1995 Europa Cup 1 finale. Toen won Ajax van AC Milan met 1-1, hè? Geloof ik. Ja. Nou, denken we daaraan terug. Uh, houd, houd vast die goede moed en die Ajax AC Milan vanavond live te volgen op Radio 1 in een extra lange uitzending van Langs de lijn. Die begint om half negen. En uh, Joost Heermans, die begint om half zeven of iets daarna. Joost, goedenavond. Goedenavond, vanavond, Spits. Avondspits, ja de verdachte van weer een zware mishandeling op de havenmarkt in Breda... die heeft zich vanochtend gemeld keurig netjes op het politiebureau. En waarom? Hij had zijn eigen beelden teruggezien bij Bureau Oost. Het programma heet Bureau Brabant, dat is een opsporingsprogramma. En hij had daarop gezien hoe hij zijn eigen slachtoffer... dus de neus en zijn kaak had gebroken. Um, hij meldde zich, maar ja, volgens de rechters, weet je wel, Lucella is dat privacy schending. Want dat zeiden ze nog niet zo lang geleden... toen die drie kopschopjes uit Eindhoven uh, voor de dag kwamen. Uh, en die kregen strafkorting... juist omdat justitie hun privacy had geschonden... door het filmpje van hun mishandeling uit te zenden. Nou, mijn mening na al dat geweld, zeg ik maar... Uh, is weg met privacy voor misdadigers... Dat is een stevige, dat geef ik ook toe. Maar ik word ook weer gesproken door sprongadvocaten die reageren in de show. En ook de ACP, dat is de politievakbond, gaat zijn licht laten schijnen over die stelling dus. Weg met privacy voor misdadigers. Uh, u praat zelf mee uh, op 0800 -1121, 1121 Kan ook met een hekje eens of een hekje oneens. Ik heb er zin in, Peter ook, die vangt uw reactie op zometeen. En eerst gaan we luisteren naar het nieuws, weer en verkeer. Daarna komt het vuurwerk van Avondspits. Zet je verstand op één.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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie en de politie hebben een grote actie gehouden... tegen drugscriminaliteit en witwassen. Daarbij is op tientallen plaatsen huiszoeking gedaan. Onder meer op Bonaire, in Eindhoven, Rotterdam, Nijmegen... en in België en Duitsland. Er zijn tien verdachten opgepakt, onder wie een man van 68 op Bonaire... en die wordt gezien als hoofdverdachte.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 En na een ongeluk in een kaliummijn in Duitsland... worden drie mijnwerkers vermist. Media melden dat er koolmonoxide is vrijgekomen... en dat springstof tot ontploffing was gebracht. Afhankelijk waren er zeven vermisten, maar vier van hen zijn inmiddels gered. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Gerrit Imstra. Vanavond en vannacht blijft het droog... maar in het zuidwesten drijft wel wat hoge bewolking binnen. Vannacht zakt de temperatuur naar 8 graden in het zuidwesten... tot 4 graden in het noordoosten... En vannacht houden we wat wind. Uit het oosten, de meeste wind aan zeeën op het IJsselmeer. Morgen is het opnieuw een zonnig en droge dag... maar vanuit het zuidwesten drijft meer hoge bewolking binnen. Het noorden en noordoosten houden de meeste zon. Het wordt morgen ongeveer zo'n 15 graden. En de wind ruimt wat naar het zuidoosten... maar blijft matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. Donderdag is het ook droog, maar het raakt wel steeds meer bewolkt... en de wind wakkert nog wat aan...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 ANWB Verkeersinformatie. Het drukste moment is duidelijk uh, voorbij. Er staat nu minder dan 100 kilometer file, maar er staan nog steeds wel een paar noemenswaardige files. Zo is de Afsluitdijk richting Friesland voorlopig nog dicht door een ernstig ongeluk met een personenauto en een vrachtwagen daar. Verkeer richting het noorden kan het beste omrijden langs Almere en Lelystad, dus door de Flevopolder. Bij Amsterdam op de Ringweg aan de zuidkant van de stad... tussen Amstel Business Park en het knooppunt meer 5 kilometer. De A12 naar Den Haag bij Gouda 6. Kapotte vrachtwagen op de A28 richting Utrecht. Voor het knooppunt Rijnsweerd 4 kilometer. Er is één rijstrook dicht. En in het westen van Brabant is er een ongeluk gebeurd op de A58... vanuit Bergen op Zoom naar Roosendaal. Dus knopen, knooppunt Zoomland en Heerles staat 3 kilometer. De linker reis ook is dicht. De andere kant op staat er 2 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerpals. Geen privacy voor misdadigers. Extra verkeersinformatie. Het komende half uur mag u mij links inhalen. Welkom bij Avondspits. Verzorgd door WNL. Wel WNL. 0800 1121. Ja, goedenavond. Het is vandaag 1 oktober.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 28 augustus 2013, dat is ruim een maand geleden. Dat was de dag toen we moesten aanhoren dat drie daders... van een laffe aanval op een onschuldige jongen in Eindhoven... van de rechter strafkorting kregen... omdat het filmpje van de aanval hun privacy had geschonden. Hoe effectief het filmpje was, bleek wel. Na één dag melden de kopschoppers zich al op het politiekantoor. De schampaal werkte dus perfect. Dat deze jongens strafkorting krijgen... omdat ze toevallig gefilmd werden tijdens de mishandeling... is gewoon bij de wilde spinnen af. Het punt is namelijk dat misdadigers helemaal geen privacy meer moeten hebben... wanneer zij dit soort daden plegen. Wel WNL 0800 1121. Jawel, welkom. U kunt erbij zijn. Avondspits van WNL 0800 1121. Het grappige luisteraars is dat de politie in Brabant... ...eerder, namelijk een week geleden, ook zelf die beelden van de mishandeling had laten zien. Maar die werden, werden gecensureerd. De dader was onherkenbaar, het slachtoffer overigens ook. En vervolgens mocht hij een week eh, zich, eh, de tijd geven om zich te melden. Gebeurde niet. En toen kwam dus Bureau Oost met de beelden zonder eh, onherkenbare ver, ver, ver, vermenging. Zeg maar, en toen kwam de dader meteen naar het politiekantoor. Eh, vindt u de opsporing ook belangrijker dan de privacy van de daders... Laat u horen voor avondspits op het vertrouwde nummer 0800 1121. Mijn eerste beller is mevrouw van der Poel uit Leiden. Goedenavond. Ja, ik ben mevrouw van der Poel. Um, voor, wat mij betreft geen um, pardon voor, uh, voor misdadigers, maar ze moeten nog wel een week of twee weken... ik weet niet hoe lang zo'n termijn moet, moet gelden... moeten ze in de gelegenheid worden gesteld zichzelf aan te geven. Geven ze daar geen gehoor aan, geen pardon... open en bloot op tv. Ja, en waar, waarom bent u zo genuanceerd? Zo genuanceerd? Ja, waarom? Het ja. is, is toch dat belachelijk dat, nee. dat men maar... Ja, nee, maar ik begrijp mij verkeerd. Ik bedoel, waarom geeft u eigenlijk die kans nog? Om, om, om dan toch, waarom niet meteen, als die beelden er zijn, je ziet het gebeuren, gewoon live bijna, hè, integraal live, zie je dat, het, dat, dat de aanval wordt ge, ingezet, dan kan je dat toch ook meteen uitzenden? Of ja, dat... maar als ze van. Als de, ach, dat is een vaste regel. Als ze zich niet aangeven. Dan komen ze ja. openbloot op tv. Dan weten ze dat. Dat moet gewoon één. Voor iedereen zo geld. Ja, nee, dan zijn we het weten we, ze ja. dat van tevoren. Prima, mevrouw Boel. We zijn het met elkaar eens. Dank u zeer. Uit Leiden. Dus uh, kijken naar meneer Henk Oswinkel. Dag meneer Henk Oswinkel. Goedenavond. Goedenavond. Vertelt u het maar. U zit in de uitzending. Ja, goedenavond Joost. Ik ben het helemaal met je stelling eens. En uh, dat is niet alleen een gevoel. Ik wil het graag onderbouwen. Uh, er liggen allerlei normen en waarden liggen vast in de wet, in de grondwet en overige wetten. En soms moet je kiezen tussen de ene, de ene waarde of de andere waarde. Dat gebeurt in het bedrijfsleven ook bij ethische besluitvormingsprocessen, Dat gebeurt in TBS-klinieken. Ja. En wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Daarna gekoppeld uh, vind ik dat de rechters die benoemd zijn voor hun leven tot hun 70ste jaar... onafhankelijk worden geacht te zijn door de instellingen. De driedelige indeling van Montesquieu vind ik een goede zaak. Ja. Alleen, ik heb het gevoel dat sommige rechters de laatste jaren niet meer hebben buiten gespeeld. En die zouden wel eens wat meer voeding moeten hebben met de maatschappij. En bijvoorbeeld moeten worden benoemd om de tien jaar. En dan beoordeeld worden op de kwaliteit van hun rechtspraak door bijvoorbeeld de hoge raad. Nou, we zitten, we, je zegt een aantal dingen bij elkaar waar ik, waar ik Henk het zeer mee eens ben. Waar ik ook eerder voor gepleit heb. Dus dat, wat dat betreft geef ik je onmiddellijk een hand. Uh, jij zegt, zegt een boel dingen. Maar wat je, waar het in de kern bij dit punt op neerkomt, zeg jij... Privacy is verspeeld op het moment dat daders zo duidelijk in beeld... Hè, want dan hebben we het niet over een uh, verdachtmaking. Ze, je ziet ze in beeld de overtreding plegen, het misdrijf. Dan zijn ze uh, hun privacy kwijt. Ja, heel simpel. Ja. Ja, oké okay, Henk, nou dankjewel voor je belletje, want daar, daar ging het om. En, en voor die andere punten, daar komen we elkaar vast nog wel eens over te spreken, Henk Oswinkel. Bas Jansen komt op Twitter door met eens, alleen wel bij zware misdaden... en er moet wel gerekend worden bij onschuld dat er gecompenseerd gaat worden financieel. Daar ben ik het ook mee eens, Bas. Hartger Graschen zegt, verlies privacy is strafschandpaal. Prima, na de uitspraak van de rechter, maar niet ervoor. En Evie Gijzen twittert, het probleem is dat verdachten op het moment nog, geen, nog niet een voordeel crimineel zijn. Iedere burger heeft zijn recht... ...op privacy en die is het er dus mee oneens. Zei ik net Bureau Oost, ik bedoel Bureau Brabant... ...waar het opsporingsprogramma werd uitgezonden met die, over die mishandeling. Dan heb ik dat ook even rechtgezet. Ik ga naar, eh, laten we naar de politie gaan. Gerrit van der Kamp, goedenavond. Goedenavond. Dag Gerrit, van de politievakbond ACP. Ik zeg maar heel duidelijk geen privacy meer voor misdadigers. Hoe kijk jij er tegenaan? Ik denk dat het genuanceerde ligt... Uh, het is zo dat uh, het een heleboel aantrekkelijke kanten heeft... maar het heeft ook nadelen, zoals een aantal mensen al aangeven. Uh, ze zijn nog niet veroordeeld, het gaat om verdachten... Um, maar het is ook onmiskenbaar zo dat het het opsporingsproces versimpelt. Maar verdachten dus, even uh, ja, een balans gevonden worden. Dat wordt nu zo stellig gezegd, maar jij weet net als ik dat verdachten, die dus nog niet veroordeeld zijn, ook privacy moeten inleveren. Namelijk soms even wat DNA moeten afstaan, soms eens even worden opgesloten. Hoezo privacy? Dat geldt eigenlijk ook al voor een deel niet meer voor verdachten. Ja, voor een deel is dat waar, en dat heeft dan te maken met de opsporingsmethode. En je kunt zeggen, nou ja, zo'n publicatie is ook een opsporingsmethode. Juist. Um, maar uh, ja, de, als je kijkt naar de privacyautoriteit en de uh, rechtwetgeving uh, hierop... Uh, hebben, hebben mensen toch pri uh, privacy ook verdachten. Nou. Het, uh, je ziet nu ook dat er oplossingen gevonden worden... door het dus eerst wel uh, een beetje gemaskeerd te doen... ze dan een bepaalde periode de tijd te geven. En als ze dat dan niet doen, ja, dan, uh, dan kan dat middel wel. Ik denk dus dat ja. er iedere keer gewogen moet worden van hoe zwaar is het incident... En uh, wat moet er gebeuren? Alhoewel, voor, de, voor slachtoffers is ieder incident in dit kader zwaar als het Dat bedoel had. ik. Ik ben het er wel mee eens over, Scherrer, dat je in een, in een worsteling altijd nog moet uitzoeken... wie had schuld en eerste, tweede plek enzovoorts en wie is er begonnen. Dat begrijp ik wel. Dus het is ook niet zo dat je iemand die op video is te zien meteen tien jaar straf moet geven. Maar het gaat erom dat hij zich moet melden. Precies wat je zegt, het gaat om de opsporing die je ermee bespoedigt. En me dunkt dat het helpt. Want daar, daar zijn we toch wel met elkaar ja. erg over eens. Was jij nou heel erg geschrokken van den Kamp, uh, na aanleiding van die kopschopperszaak... dat jullie veel minder nu met videobeelden gaan werken als politie. Dat je daar voorzichtiger mee, mee gaat worden. Ja, kijk, het is natuurlijk wel uh, afhankelijk van de rechtspraak. En die is onafhankelijk in dit land. Hè. Als je zegt dus dat er uh, met dit soort dingen geen rekening moet worden gehouden... dan is de politiek aan zet. Uh, tot die tijd gelden de uh, regels die er zijn. En ik denk dat uh, we als politie steeds meer beelden wel gebruiken. Alleen op een andere manier. Uh, en dat je dus gaat zoeken van oké, okay, wanneer blijft je binnen de grenzen van hmm. de privacy? En dat de rechter daar uh, nou ja, in ieder geval niet een zwaarwegend uh, argument vindt nee. om een heel lichte straf op te leggen. Ja, want dat is maatschappelijk ook, het leidt tot heel veel onvrede. Absoluut. Maar aan de andere kant, het leidt ook uh, tot een afgewogen beslissing over de nou ja, positie van de verdachte. En, ja, daar is ook wat voor te zeggen. Ja, maar ik vind als je op beeld te zien bent en je pleegt een ernstig misdrijf... het gaat niet over een parkeer-parkeerboete... dan moet je ook snel gepakt worden. Dat heeft de maatschappij nodig, ja. dat hebben slachtoffers nodig. Ja. Voor hetzelfde geld verdwijnen ze naar het ja. buitenland. Nee, dat klopt. En ik ben het met je eens dat dat gevoel ook in de samenleving bestaat. Hè? En uh, geweldsdelicten zijn helaas de delicten die nog steeds toenemen de afgelopen periode... Uh, wat je ook ziet, is dat als je het vergelijkt met tien jaar geleden, we wel een ontzettend eind opgeschoten zijn. Ja. Um, want toen was het zeg maar onbespreekbaar dat dit soort zaken zo kort te na zo'n incident Klopt. gebeurde. Ja. En um, er is wel degelijk sprake van een verschuiving. Ja. En ook steeds meer begrip voor het feit dat hier snel oplossingen gevonden moeten ja. worden. Dus het is ook een. Een, een proces wat in de loop van de jaren zich ontwikkelt... en ik denk dat dat zal blijven ontwikkelen. Voortschrijdend inzicht noemen we het dan maar, Gerrit. Dat, dat, dat hoop ik dat het ook de rechters ooit zal bereiken. Dank je zeer, Gerrit van der Kamp, politievakbond ACP. Op mijn uh, niet genuanceerde stelling zeg ik meteen bij... Uh, geen privacy meer voor misdadigers. Hij legde de nuance erin, zo zijn we weer compleet. Van links naar rechts, dit is Avondspits van WNL. U kunt meedoen, hoor. 0800 1121. De lijnen lopen mooi vol. En op Twitter ook, Mark Wessendorp, Ja die is natuurlijk niet mee eens. Die zegt, wat zegt hij eigenlijk? Uh, oneens, de overheid moet zich aan de wet houden. Verdachten en veroordeelden hebben grondrechten volgens de wet. En dus ook privacy. Maar Rinka ook, zegt oneens. Je zult maar een misdaad maken of je broer, neef of vriend. Of op iemand lijken en voor altijd op internet aan de schampal hangen. Oei. 0811-21. geen privacy voor misdadigers. John de Ram uit Ammersstol Stol. Reageer maar. Ja, hallo. Nou, ik ben het uh, zeker uh, oneens met de stelling, want uh, ik vind gewoon dat ze uh, als mensen op videobeelden vastgelegd worden, is het duidelijk bewezen dat zij een misdaad begaan en die moeten ze ook keihard aanpakken. Ja, dat en zeg ik. inderdaad ja. niet, nee. niet uh, uh, privacy, uh, uh, dat soort zaken gaan uh, handhaven, nee. ja. want dat slaat veel te ver door. Nee, hey John, uh, ja. Nee, ik dacht dat ik vrij kort door de bocht was. Maar blijkbaar dacht jij nog dat ik het omgekeerde beweerde. Maar we zijn het volledig eens, John. Absoluut. Ik ben het helemaal eens van jou. Okay. Want ik vind gewoon de oude methode aan de schandpaal op het, op het marktplein. En uh, uh, gewoon laten zien dat dit gewoon niet geoorloofd is in de maatschappij. Nee. Oké, okay, John. John de Ram, dank je, dank je wel. Even kijken, want waar staat een, tegen, een min of meer tegengeluid? Komt uit Bunnik van Annemarie Hummels. Goedenavond. Ja, ik kan het uh, helaas niet uh, met de stelling eens zijn. Mm. Uh, in het geval van het uh, molest uh, in Eindhoven waar een, was een groot aantal van de daders waren jongeren. En jongeren krijgen in het Nederlandse uh, strafrecht extra bescherming. En vaak uh, wordt ook een proces met gesloten deuren afgehaald. Want dat heeft ja. een reden. En ik ja. wil in herinnering brengen wat er jaren geleden gebeurde in Barn, bij twee broertjes met voorbedachte raden, een speelkameraad, een schoolgenoot, eh, omgebracht hebben. Dat was een eh, moordzaak die heel Nederland eh, in beroering bracht, maar ook toen ja. is de, de noodzakelijke prudentie betracht eh, bij de veroordeling van eh, deze twee broers. Ja, dat was in ben... een urg, meen ik, of niet? Was dat in Urk? Nou, dat maakt ook niet uit. Ik... Oké, okay, maar het punt is, Annemarie, kijk, het punt voor mij is: als je zo stoer bent en volwassen om een moord te plegen of iemand helemaal lens te trappen, wat we hebben gezien op de beelden, ja, dan ben je ook zo stoer volgens mij om én, uh, in de openbaarheid daarvoor verantwoording af te leggen en in ieder geval uh, in de openbaarheid getoond te kunnen worden om je te vinden als je te laf bent om te komen uh, opdagen. CC heeft zich ook aan regels te houden. De zaak moet uit. Gezocht worden. En als het uh, gaat om uh, daden van agressie die, die, uh, die uh, uh, gepleegd worden onder invloed van drugs en drank. Hmm. Onder, onder invloed van provocatie. Ja, maar dit is, maar dit is een opsporing. Maar dit is een opsporingsmiddel. Hè? Dit is geen sanctie. Maar het principe van justitie heeft zich ook aan regels te houden. Ja, maar die regels kloppen dan gewoon niet. Hij mag niet tegen de regels ingaan. En het was heel erg uh, duidelijk dat het te maken had met zoveel voorkomende gewelddelicten in het uitgaanscircuit. Dan is er bijna altijd drank en drugs in het spel. Nou, in dit geval lijkt men dat absoluut uh, dat dader en slachtoffer wel uit elkaar te halen zijn. Maar goed, we zijn het niet eens, Annemarie. We zijn het niet eens. We worden het ook niet eens. Annemarie Engels, dankjewel. Pieter Nel Rodeburg zegt, je stelling moet luiden... voor verdachten van geweldmisdrijven, geen privacy. Dan zeg ik eens, ik zeg geen privacy voor misdadigers. Ja, verdachten, dat, daar komen we weer. Peter Seurense oneens, je schiet vandaag weer uit de bocht. Namelijk uit je heup. Morgen kan jij of ik die misdadiger zijn. Nou, Peter, ik hoop niet dat ik je dan tegenkomt. En Barad Beer zegt, als de misdaad ernstig is... dan direct op camera, die is er van harte mee eens. Uh, we gaan nog even naar de bellers... voordat ik bij Spong Advocaten beland. Uh, Frans Hermkens uit Barlo... Hallo, goedemiddag, goedenavond. Frans, welkom. Ik ben het helemaal eens met je stelling, eh, 100%. Ik ben het niet eens, eh, wat je straks zei, dat ze aan de schamptalen genageld worden ...als ze eh, met, met gezicht in beeld komen. Dat is natuurlijk niet zo. Het is een afswoordingsmiddel, punt. En eh, had je niks gedaan dat je ook in de schamptalen komt? Dus ik zie, dat, ik zie dat toch nog minder genuimenteerd dan jij. Ja. Maar er is, er is nog iets anders aan de hand. Wat die echt nou hebben gedaan in augustus... We hebben een bonus gezet op het niet melden. Als je het logisch nadenkt... Je krijgt een lagere straf ja. als je lang genoeg wacht... totdat je met het gezicht in beeld komt. Dat was. bleek. Nou, dat juist. is dus waar we het in Nederland van moeten hebben, denk ik. Dat, precies. Maar Frans, dat ben ik helemaal met je eens. Ik, ha ik ha lijn is een beetje slim, maar je bent volledig met je eens. Frans, dank je wel. Lemmert zegt oneens. Als je, als je verdachten op tv uh, zet... Dan geeft, je altijd, dan geeft je altijd levenslang. Ook al is iemand niet schuldig. Beelden op internet je, krijg je niet meer weg. Um, Jozef Martens uit Den Bosch. Hoe kijk jij er tegenaan? Geen privacy voor misdadigers. Ja, ik, uh, ik, heb, ik ben van mening dat uh, de privacy wel uh, heel veel al geschonden wordt. Van de andere kant vind ik uh, ernstige misdrijven erger als een verkeersboete. Mm. Als ik te hard rij of op een plek uh, ben geweest waar mijn uh, werkgever niet mag weten, dan uh, krijg ik de boete thuisgestuurd of naar mijn werkgever en de partner en of werkgever weet dat ik iets gedaan heb of geweest ben waar het, wat niet de bedoeling was. En ik heb veel meer ellende als... Uh, als iemand die misdaad pleegt nou, uh, dan op camera staat. Ja, daar zeg je iets waar we al vaker bespraken in deze show. Wat is er nog van privacy over in deze wereld? Waar we met z'n allen rustig aan meedoen... om je hele hebben en houden op internet te plumpen, plempen, zeg ik maar. Um, Jozef, dat is een punt. Dat is absoluut waar. Daar, daar ben ik het mee eens. Dank je wel voor je reactie. Nog even, Roderick van den Bos uit Groningen met je reactie. Ja. Uh, ik vind op zich natuurlijk dat uh, iemand die een misdrijf heeft begaan, die uh, is zijn privacy kwijt. Uh, uh, ik vind dat ze ook openbaar zijn. Maar dat vindt de rechter ook. De uh, belangrijkste reden waarom ik bel is. Uh, de, een beetje de aanleiding voor dit, uh, deze hele discussie: dat is dat die mensen daar in Eindhoven. voor dat ze een strafvermindering zouden hebben gekregen. Zeker. omdat hun beelden openbaar waren gemaakt. Dat is niet zo. Dat is niet zo? Nee. De belangrijkste reden wat de overweging van de rechter was, is dat er gewoon regels voor zijn. Dan had toestemming, de, de, de politie mag beelden openbaar maken, maar dan moet je gewoon toestemming vragen aan de officier van justitie. En dat was niet gebeurd. Nou, de overweging voor mij is letterlijk de overweging in het vonnis geweest. Uh, het OM heeft inderdaad heeft dus de privacy geschonden. Dat kan door die formaliteit zijn, Want je zegt, geen toestemming, maar het ging om de privacy. Nou, de formaliteit, de, de, de, dat is toch vergelijkbaar met dat als jij huiszoeking pleegt, maar je hebt geen huiszoekingsbevel. Ja, dan is het verkregen bewijsgeld niet. Nou, dat was de dus er zijn gewoon uit, uit, uit een aantal vormfouten gemaakt... En dat was de reden. Ja, dat maar de toch, ja. inhoudelijk werd ook de privacy geschonden. Dat werd letterlijk zo omschreven. Dus dat betekent dat, dat beelden de privacy van die data's hebben geschonden. Ja, maar dat, maar dat, maar dat moog zwaar vanwege deze reden. Ja, ja oké. Nou, nou dat zou je, Roderick... ...dat de persrechter dat zei. Goed dat je dat punt maakt, want dat is een juridisch gekloutje. ...maar da, da, daar zit natuurlijk wel wat in. Dank je, dankjewel, Roderick van der Bos, Die wijst ons op dat punt. En Paul van Wens zegt, oneens, alweer vergeet dat er ook onschuldigen... ...zelfs bedreigd werden omdat ze erop leken. En Wijnand twittert mij eens, want dit helpt de en dit soort daders moeten snel van de straat. U kunt nog mee doen hoor, op hekje eens of hekje oneens. Mijn stelling is vandaag: geen privacy meer voor misdadigers. U mag mij nog steeds links inhalen. Doe dat op 0800 1121. En ik zeg een hele goedenavond tegen mijn con confrère Sidney Smeets van Sprongadvocaten. Goedenavond, goedenavond, Sidney. Avond, Hallo. Hallo. Leuk je weer te spreken. Ja? Ja. Dankjewel, dankjewel. Maar het zal je niet verbazen dat ik het niet met je stelling eens ben. Nou, je breekt me bij de klomp op dit moment. <laughs> um, maar vertel waarom? Nou, kijk, verdachten die hebben rechten... en die rechten die worden door de rechter gecontroleerd. Uh, een van de vorige sprekers zei het al... in deze zaak gaat het eigenlijk niet zozeer om de privacy-schending... maar om het feit dat het OM zich niet aan de regels heeft gehouden. Het is maar goed voor iedereen, ook voor onschuldige burgers... dat uh, het OM daarop gecontroleerd wordt... En wat je vergeet, want je refereert aan de zaak in augustus, maar ik kan refereren aan een zaak in februari, waarbij de politie in Groningen een filmpje op uh, internet had gezet, met toestemming in dat geval van het Openbaar Ministerie. En daar bleken gewoon vier volstrekt onschuldige jongens op te staan, die wel met de gevolgen daarvan op uh, opgeschreven nou, zitten. Even duidelijk voor deze beelden, daar zie je dus wel de hoofdschopper, Brent, Brent die geloof ik, uh, Brent L, die zie je doorschoppen. Daar, daar valt ook met geen zinnig woord ja. een ander voor aan te wijzen. Dus ik vind dat nou Ja, nog... ja dat, dat zeg jij. Maar het hele idee van onze Nederlandse rechtspraak... is nu juist dat we professionele rechters hebben... die daar een oordeel over moeten geven. Nee, precies. En jij kan vinden dat op die beelden te zien is... dat meneer dat gedaan heeft omdat hij dus een straf verdient. Maar het kan goed zijn dat als daar een advocaat naar kijkt... en daar een verhaal bij vertelt... en een rechter naar kijkt en dat wordt ja, maar... beoordeelt... Precies. dat is tot een hele andere... Het op... gaat ook niet om de veroordeling. Bij, bij... Ja, maar, het ja, gaat, maar gaat om... Bij zware geweldschrijven... Ja. Daar, zoals die kopschoppers, kan heel vaak een rol spelen dat er sprake is van bijvoorbeeld noodweer of noodweer-excess. En noodweer-excess wil zeggen dat je te ver gaat in een noodzakelijke verdediging. Dat weet ik. Dat, dat weet, weet je ik vaak niet. Maar, omdat die beelden alleen maar een bepaalde. Maar ook dan zou ik. Nee, maar luister dan, uh, Sidney. Juist dan zou ik als dan zogenaamd slachtoffer, als je het zo wil noemen. juist die beelden op tv willen hebben. Omdat ik dan ook wil laten aantonen. dat ik daar een noodweersituatie heb moeten overleven. Ja, maar dat dat, dat mag is dan, heel logisch. Je een slachtoffer toch, toch mooi zelf bepalen of je dat wil. Uh, ja, maar, zolang, alleen we alleen we weten, nee, maar Liz, zolang we dat niet weten. Zolang we dat niet weten, Sidney. Kan, kan je maar beter die beelden vertonen. in die niet, mensen nee, naar nee, de. Zolang we dat niet weten, kunnen we dat beter aan de rechterhand. Overlaten, die ja, maar als er geen daders zijn, als er geen verdachten zijn... dan kan je de rechter de schuur uitrijden maar dan, dan, dan helpt het ook niet. Ja, Want... nee, maar de, dat verdachten opgespoord kunnen worden met dit soort middelen, dat is waar. En daarom moet dat volgens de juiste kanalen en de juiste regels gebeuren. En als dat niet gebeurt, straf de rechter het af. Dus dat ja. is zeer terecht. Ja. Uh, maar dat neemt niet weg dat op het moment dat er uh, een bepaalde uh, handeling in beeld is dat dat natuurlijk ook vrij arbitrair is. De ene keer staat er een camera bij en wordt het een ophef... en uh, komt het in alle kranten en op... Ja. op Dumpert, noem het maar op. En de volgende keer is dat niet zo. Ja. En degene die op Dumpert staat... Uh, die heeft pech, want die heeft daar heel veel schade. Voor. Nou, een goed argument er er een om overal camera's op te hangen, lijkt me. Nou, dat lijkt me niet. Nee. Dat lijkt me dan een beetje de politiestaat uit 1994. Maar, maar, maar, maar uh, de vraag is, Sidney, wat heeft het nog voor zin om camera's op te hangen... als je die beelden niet mag gebruiken? Daar komt je het eigenlijk je je op neer. wel gebruiken. Dat is gewoon dat is onzin. Je mag die beelden prima gebruiken als je je maar aan de regels houdt. En het gaat erom dat men zich niet aan de regels heeft gehouden. Nee, neem nou die zaak in, in vandaag. Er komt dus in, vandaag aan de orde weer in Breda... dat die beelden zijn getoond, eerst gecensureerd. Waardoor niemand op, op komt draven. dan worden ze in één klap door, door bureau Brabant. wel getoond. en verdorie. een dag erna staat de dader. de verdachte dan in jouw woorden nog steeds. staat daar op het politiekantoor. dan is toch iedereen tevreden? Nou nee. nee, ik denk dat zeker niet iedereen tevreden is. In dit geval is de rechter niet tevreden, de advocaten zijn niet tevreden. Het openbaar ministerie trekt ook het boetekleed aan door te zeggen... Nou, dan functioneren gedaan, zij niet. Laat ik het dan maar zo tevreden. zeggen. Dan functioneren zij niet, als ze daar niet tevreden mee nou, ja, zijn. Dat, dat, dat zeg jij, maar ik vind dat onze rechters over het algemeen heel goed functioneren. Nou, dat, dat uh, zijn een hele hoop mensen door... ook niet met je eens. Nee, er zijn een heleboel mensen die het niet over eens. Maar dat zijn doorgaans mensen die erg weinig van de rechtspraak weten. Nou, dat, is dan, dan 80, 80 procent, dat is dan 80% procent van de bevolking. Gefeliciteerd. Ja, maar dat is, dat is een probleem. Dat 80% van de bevolking zich niet verdiept in wat de rechter echt zegt... maar alleen maar luistert naar wat jij en je burgercomité daarover roepen. Nou, en dat is nou juist zo jammer. Dat is op zich helemaal geen probleem als ze daarnaar luisteren. <laughs> de, de, de, de, de, nou, dat, is, dat is jammer, omdat wat jullie daarover roepen vaak gewoon niet waar is. Nou, daar gaan we uh, nog wel eens een appeltje gewoon... over schillen. Dat <laughs> ja. zullen we nog zeker een keer doen. Sidney, ik laat het erbij. Dank je wel, <laughs> hoor. Sidney Smeets, voor een duidelijk tegengeluid vanuit Spong Advocaten. Wouter zegt, eens, uh, je moet je gewoon gedragen. Bij mishandeling, moord, overvallen, gewoon op tv... Het zijn duidelijk ja, er is geen verdachte, je ziet het ze doen. Ja, het valt voor mij eh, alleen maar gezond verstand eh, aan toe te voegen. Eva eh, Pijl zegt, eens alleen als de dader op beeld staat en dus voor 100 schuldig is. Eh, ik kan nog gauw naar de bellers toe, want u loopt, uh, u loopt goed uh, warm voor deze stelling. Eh, Erik Veldhoen uit Weesp. Ja, goedenavond. Erik, welkom. Ja, hier ben ik. Jij bent er, ga door. Hallo? Ja, hallo, Erik, vertel ja Nou ja, um, ik, ik, uh, ik ben een beetje van slag van dat uh, verhaal van die advocaat. Mm. Kijk, het, het rechtssysteem is helemaal gericht op het beschermen van de dader. Maar we hebben het hier over de slachtoffer natuurlijk ook. En die slachtoffer is al zijn privacy kwijt... op het moment dat hij aangevallen wordt door een dader. Zeker. En uh, dat vind ik veel belangrijker dan de privacy van die dader. Ja. En uh, het, is, het is gewoon te gek voor woorden dat uh, de professionals in onze samenleving die dader zo enorm beschermen... Uh, ten koste van de slachtoffer. Ja, dat is, dat is En uh, dat, dat, vind ik, dat vind ik gewoon... Uh, en we hebben allerlei uh, moderne technologie en moderne hulpmiddelen... om duidelijk te maken wat er gebeurd is. En het is te gek voor woorden dat we dat niet mogen inzetten. Ja. Maar dat we alleen maar de slimheid van slimme advocaten... Met uh, een overgereguleerde samenleving ja. hun uh, kans uh, laten grijpen om te zeggen van er is een vorm of er. Ja. er is een artikeltje links of rechts nou ja, dat is het hele punt van ons. Precies. Maar goed, daar strijden we voor, daar strijd ik altijd al zeer voor, Erik, om dat punt te pakken. Precies. Dankjewel, Erik. Veldroen. Minder regels. Ja? Minder regels okay. en meer transparantie. Dat is waar we behoefte aan hebben. Nou, ik ga je nog wel eens verwelkomen... misschien inderdaad in het, in het comité. Dank je zeer, want dat zijn woorden naar mijn hart... omdat ik het er ook volledig mee eens ben. Dat, dat, uh, dat vind ik al een tijdje. Dank, dank u zeer, bellers, voor, voor uw massale uh, respons. Heel mooi, ook op Twitter zie ik veel binnenkomen. Het is weer voorbij, het half uur stellingmakerij. Straks op deze wonderschone zender Kunststof... met illustrator Paul Vaasen. En dat presenteert Jelie Brouwer. Volg mij op Apenstaartje Eerdmans... en de Stelling van de Dag via Apenstaartje Avondspits WNL. Morgen is de raad.